Laten we samen de heren danken. Heren, wat zullen we anders doen dan naar u wijzen en uw naam beleiden dat u het bent. Die in niet te peilen zonders liefde. hebt gekregen op de diepst gevallen zondaar door het kruis van Golgotha. Wat zullen we anders doen dan naar u wijzen? En geef het Heeren. geleid door uw geest, dat we durven. En Hij heeft ook mij. Zonder dood en doem. Door de Heer Jezus Christus. Nou Heren, dan hebben we alles. Kunnen we leven, kunnen we ook sterven. Ja, want Heren, in de regel, in de regio waar wij mogen leven en werken en wonen, komen we het leven al wel door. In andere delen van de wereld is dat anders. Maar hier in West-Europa in de regel wel. Maar dat wij het leren. Ook onze kinderen leren, onze kleinkinderen. Om ook te leren sterven. Dat we dan ook weten dat de Heer Jezus Christus ons draagt. Tot in het eeuwige leven met u. Hoe de omstandigheden van ons leven dan ook zijn. Of we nu kerngezond zijn. Wat een geschenk van u. Kunnen we u nooit genoeg voor danken? Of dat er kwade cellen in ons lichaam zijn ontdekt. Dat we dat dan mogen weten. Bedekt. Met het kostbare bloed van de Heer Jezus. Hoe het dan ook gaat. Here neem ons allemaal hoofd voor hoofd. Hart voor hart. Wie we dan ook zijn voor uw rekening... ook in de nieuwe week die we zijn binnengegaan. Met alles wat er van onze handen wordt gevraagd... van ons hoofd. Wees met ons. Omring ons. En geef ons een gezegende week... bij alles wat er van ons verlangd wordt. Dank u, Here, voor het evangelie... dat vandaag mocht verkondigd worden... wat u geboden hebt... Wil het zegenen in het midden van de gemeente, het zondige wegnemen in het spreken ook in het luisteren. Dat vragen wij om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente Onze slotzang komt uit Psalm 106. Het laatste vers van psalm 106, dat is vers 26. Gelooft zei Israëls grote God, zijn gunst schenk ons dit heilgenot, zo zullen wij zijn goedheid danken. Psalm 106, vers 26.